Victor Hart met het NOS Journaal. De Belgische premier Diopo heeft zijn medeleven betuigd aan de betrokkenen bij de aanslag in Luik. Hij deed dat op de Place Saint-Lambert waar een man van 33 rond half 1 handgranaten in het publiek gooide. Daarna schoot hij, zich, schoot, schoot hij om zich heen met een mitrailleur. Twee jongens van 15 en 17 jaar werden dodelijk geraakt, net als een vrouw van 75. Bijna 80 mensen raakten gewond. De dader is ook dood, waarschijnlijk heeft hij zichzelf met een pistool door het hoofd geschoten...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 Het weer, vanavond nog enkele buien, vannacht alleen in de kustprovincies. In het noordwesten staat een harde tot stormachtige wind. Morgenochtend eerst buien met zware windstoten, later hier en daar opklaringen. Temperatuur morgen een graad of acht. Komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor Maarsen 2 kilometer. De A4, daarna Amsterdam voor Leidsendam 2 kilometer. De opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee reistrokken zijn daar dicht de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad tussen knoopend Amstel en Zeeburg. 5 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 richting Gouda voor knoopend Gouwen. 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Utrecht richting Zwolle voor Leusten. 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja. En je komt dus uit Zandvoort, want ja. je wilde graag weer hier terugkomen wonen. Klopt. Hoe lang was je hier weg geweest? Ik denk ruim tien jaar. Tien jaar wel? Ja, tien jaar. En ah, je bent nog heel jong. Hoe ja, oud ben je, mag ja, ik, ik vragen? Ik ben 28. Oh, okay. Ik ben eerst in Huilen gaan wonen. Uh -huh. Toen uh, eventjes in Amsterdam, maar dat was het niet helemaal. Toen heb ik een huis gekocht in juf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 Bij prijs misschien net even wat duurder, hmm. maar je doet er wel veel langer mee. Ja, dat klinkt uh, gezond. Ja. En waar koop je die gezonde theeën op eigenlijk? Waar ja, zoek je dat? Ja, overal en nergens. Nu, je begint bij één groothandel, die verwijst je door. Je gaat naar beurzen, uh, mensen komen ook hier naartoe. Van, ja. voor, wij hebben de beste theeën oh. nou, ga je proberen. <laughs> maar veel zoeken ja. en ook bij heel veel theewinkels langsgaan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 ja En uh, ja, ik heb natuurlijk lang niet alle soorten, hmm. maar ik probeer wel stiekem iedere maand een beetje uit te ja. breiden. En als iemand vraagt van, goh, wil je dat voelen? Ja, prima. Het hmm. voor mij een kleine moeite. Het staat toch hier al uh, prop vol, dus een zakje meer <laughs> van, maakt me nou ook niks meer uit. Ja, dus je ja. kan ook aan jou een bepaalde soort vijf vragen en die kan je dan bestellen. Ja. Ja. Oh, dat is ja. ook goed om te ja, weten, ja, cool. hè? Dat en je extra en... service eigenlijk hebt daarin. Ja.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 Ja. En uh, ja, theebloemen heet dat, heet dat. ja Dus ja. dat geeft meteen een ander soort smaak aan de thee. Ja. En er zijn verschillende soorten van die bloemen. Ja, dus met heb... verschillende smaken. Ja, je hebt ontzettend veel smaak, Maar ik heb er nu op dit moment 23 verschillende smaken. Oh, zo. Ja. En dan dat moet je heel. meer denken. Dit is dan bijvoorbeeld, dan moet ik moet even spieken. Koolgearremant, uh, goud en jasmijn. Maar dan kun je ook goud mm. en jasmijn. Of jasmijn met koolgearmerant. En daarom heb je zoveel verschillende soorten. Omdat ze al die bloemen met elkaar mengen.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 Eigenlijk is alles mogelijk Nou heel creatief ook ja. Dat het allemaal mogelijk is En bij uh, kan je nog vertellen wat daar zo'n beetje bij hoort thee, maar nog uh, is... Ja, bij IT denk je eigenlijk alleen maar zoet hmm. Maar wat afgesloten met een lekker zoetig hapjes Maar het is voornamelijk gewoon lekker eten Oké okay. Het hoeft niet zoet te zijn ja. dat willen we eigenlijk laten zien En uh, dat en maak zo. je ook allemaal zelf erbij Dat wordt er zelf gemaakt Oh ja. wat leuk ja. Ja. Oh dat is weer iets nieuws ja. erbij Wat geweldig The world, the Lord has come. Let earth receive her king. Let every heart prepare his room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Let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 Have I broken your heart, but still you forgive, if only I ask, and how many times have you heard?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 En op een gegeven moment wil je ook gewoon dat mensen iets nieuws in je winkel zien. Dat ze toch geprikkeld blijven en om zich heen kunnen kijken. de rest uh, elke ochtend braaf om zeven uur open. <laughs> Zo, tot, dat is vroeg uh, ja. Uur. Ja, nou dat is heel erg vroeg. Ja, maar, uh, maar dat is wel zeer geschikt voor de mensen die je natuurlijk... Uh,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 ik ook altijd die leuke wijsheden in de krant. Zijn die van jou? Ja, klopt. De theeweetjes. En uh, in eerste instantie heb ik daar, ben ik daarmee begonnen om, om, om kleine dingetjes uh, aan, de, aan de man te brengen. Net zoals bijvoorbeeld groene thee, niet met kokend water, wordt die bitter. En dat ik zonde. En dan halen, halen mensen hier mooie thee en dan het, komen ze thuis, nemen ze een slok en dan vinden ze niet te drinken. Mm. Nou, om dat te voorkomen zijn de theeweetjes eigenlijk in het leven geroepen. Om mensen kleine trucjes mee te geven dat het nog mm. lekkerder wordt. Alleen het wordt steeds lastiger om een nieuwe te vinden en te verzinnen. Want op een gegeven moment het ja. ook wel een beetje op. Ja. Dus uh, we zijn af en toe de hele week mee bezig om iets te zoeken of iets goeds te vinden. Uh. tot nu toe, uh, iedere week, zijn we er braaf inderdaad in. Ja, het zijn hele leuke uh, tips. Kan je nog een, een tip geven? Of, of uh, komt zo je eten binnen of is het um, wat lastig? Dit wordt, ja, het wordt lastig. Ik ben al nou de hele week aan het broeden om er eentje voor in de krant. <laughs> want inmiddels zitten we al ja, op een hele aantal.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 en misschien, en ja, uiteindelijk door de thee dat je mee naar Ara komt, dat je ook wel bijzondere mensen tegenkomt. Want het zijn natuurlijk niet allemaal heel commercieel. Het zijn vaak ja. toch wel bijzondere mensen die een hele levensfilosofie erop nahouden. Ja. Ja, dan leer je ook een andere kant kennen, inderdaad. Mm -hmm. En hier doen we het, die een beetje met de een al lekker ontspannen, maar ook leuk. Ja, ja het is dus hartstikke ook gezellig hip, zijn. Dus leuk, ja, het is leuk, hip.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 Uh, je hm. moet de klant tevreden houden, want die wil zo goedkoop mogelijke diensten hebben. Hm. Maar ja, zo, meestal lukt dat niet op die manier. Dus hm. je bent heel erg constant uh, bezig aan het regelen. Ja, dus je bent heel uh, regelmens, maar ook heel sociaal. Ja. Want ik merk dat je heel bekend bent met netwerken en Proof. alle lagen van, uh, ja. van iedereen uh, ja, dat moet wel. mee op kunnen schieten. Ja. Dat is toch Groen. belangrijk, ook hier in de zaak hè? Ja, absoluut. Ja, en, en, ja. ja, dat is ook zeker zo en ja, met iedereen schaaf ik eigenlijk altijd stiekem heel brutaal aan. Gewoon even gezellig uh, kletsen. Ja, dat is toch belangrijk voor de <laughs> ja. mensen. Ja. Ja. ja, want het is ook een stukje aandacht eigenlijk, hè? Wat, wat de mensen ja, zeggen. Ja, maar ik vind het ook, ook wel ook leuk, om ik ben uh, positief nieuwsgierig. Mm. Heel veel dingen maakt me allemaal niet uit, maar ik vind het wel leuk van, goh, waarom kom je hier? Uh, ben je hier voor het eerst? En dan denk je eigenlijk, überhaupt wel thee. Ja. Of ben je gewoon schierig dat je hier komt. Allemaal prima en allemaal leuk. Hmm. Dus ja, vandaar altijd eventjes een klein praatje.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 Fijne dagen en een voertuig.